Michel Koenen met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in het botlekgebied in Rotterdam... heeft zoutzuur gelekt. Na ongeveer twee uur slaagde de brandweer in het lek te repareren. En voor de zekerheid is een watergordijn ingezet... om verspreiding van de stof te voorkomen. Alle gelekte vloeistof is in een opvangbak terechtgekomen. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio. Als het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de EU stapt... zal er sprake zijn van een tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen. Dat is geen worst-case scenario, maar zeer waarschijnlijk... verwacht de Britse regering. Het staat allemaal in gelekte documenten die de Sunday Times heeft ingezien. Daarin staat verder dat de havens lamgelegd zullen worden... en dat er waarschijnlijk tussen Ierland en Noord-Ierland grenscontroles zullen zijn. De documenten hebben de codenaam Operatie Yellowhammer gekregen...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 En de toezichthouder vreest dat er nu veel fouten over het hoofd worden gezien... omdat bouwprojecten alleen steeksproefsgewijs worden gecontroleerd. En de briefschrijver die waarschuwde voor een aanslag in Den Dolder... heeft zich gemeld bij de politie. De man bracht brieven rond bij de psychiatrische kliniek. Daarin stond dat er een patiënt een aanslag aan het voorbereiden was. agenten hebben uitvoerig met de briefschrijver gesproken... en geconcludeerd dat er geen onderzoek hoeft te komen. Het weer weernochtend trekt een groot regengebied over het land. Overdag trekt de regen langzaam weg. Smiddags schijnt soms de zon. Het wordt dan rond de 20 graden. S'avonds gaat het harder waaien. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren.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 I heard you say Now you're lying dead on the grocery floor